Zit in een spagaat. Probeert Saap en Victor Mullen onder druk te zetten. door te dreigen met faillissement. Maar aan de andere kant is er geen weg meer terug. als ze naar de rechtbank stappen. om faillissement aan te vragen. Dus wat de vakbondsleider nu zegt. we wachten toch nog even. omdat we denken dat er toch nog een oplossing is. Het Don Bosco College in Volendam mag het dragen van een hoofddoek verbieden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Volgens het hof mogen katholieke scholen grotendeels zelf bepalen... hoe ze met het geloof omgaan, als dat maar consequent gebeurt. Bovendien wisten islamitische leerlingen die een hoofddoek wilden dragen... van tevoren dat het Don Bosco College katholiek is. Ze hadden dus rekening mee moeten houden... dat het dragen van een hoofddoek een bezwaar zou zijn. Eerder zei de commissie gelijke behandeling dat het verbod discriminerend is... maar de kantonrechter in Haarlem vond van niet. En het gerechtshof heeft die uitspraak nu dus bekrachtigd. Het weer, het is bewolkt en het gaat vanuit het westen overal regenen. En er staat een stevige zuidwestenwind. Het is maximaal 19 graden. Vanavond nog meer buien, dan morgen iets minder wind. Maar het blijft wel wisselvallig en fris. ANDB verkeersinformatie De avondspits is al begonnen. Vooral bij Amsterdam is het druk. De opvallende files staan op de A10-west richting Zaanstad... voor de Goentunnel 5 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd... tussen Westpoort en Sloten, ook 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op De A12-Duitse grens richting Arnhem... tussen de grensovergang en knalpunt Oudijk, 4 kilometer. Is daar een motorrijder onderuit gegaan. De rechte rijstrook is dicht.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 Jeroen Stel en Elsbeth Grutteke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. met dit half uur een reportage. over de bewoners van het inloophuis in Amsterdam. waar ook de verstoorder van het concert met koningin Beatrix lid. en dus vaste gast is. En straks gaat straatkrant oprichter Sander de Kramer. in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Uh, goedemiddag Sander, welkom weer. Ja. Wat zit jou dit keer dwars? Nou, er komt een, uh, een film in Rotterdam. Uh, nou, in heel Nederland. Maar het gaat over Rotterdam, het bombardement. Over het bombardement in 1940 uiteraard. Dat is de film met Jan Smit, hè? Ja, precies. En uh, nou, in, uh, in het begin veerde ik op. Want ik ben erg enthousiast dat daar een film over komt. Omdat, uh, op dat, wij niet moeten vergeten. Dat is duidelijk. Alleen, uh, hoorde ik, las ik in de Volkskrant een interview en daar staat het volgende. 6 miljoen euro is het benodigde en nog lang niet opgehaalde budget dat deels zal opgaan aan de middels computers tot leven gewekte bommen- die precies zo lang zal duren, 17 minuten, als de historische lucht aanval op het Rotterdam van 14 mei 1940. Je ervaart hoe het was, zegt Paul Ruven, de producent. Dat is de kick. Ja, dat schoot bij ons toch in het verkeerde keelgat. Want voor Rotterdammers is het niet echt kicken. Okay. Het was het de zwartste dag van de samenleving. Dus ja, ik wil daar graag die man even over spreken. Standen de Kramer. Straks meer eerste aandacht voor daklozen in Amsterdam. Ik ben Isa Messi, Jezus Christus. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Ik ben niet gevaarlijk gek, maar ik ben een dienaar van Allah... en ik kom hier uitnodigen tot geloof. Dat is de rechte weg. Zo klonk afgelopen zaterdag de verwarde man... die in het concertgebouw een muziekuitvoering verstoorde. Hij is vaste gast in inloophuis De Waterheuvel. Wat voor mensen komen daar en wat doen ze daar met gasten... die anderen soms de stuipen op het lijf jagen? Met die vraag ging verslaggever Maarten Hag... naar het inloophuis aan de Savatistraat in Amsterdam. De Sarfatistraat, midden in Amsterdam. Hier op nummer 43, uh, Stichting de Waterheuvel. Hier is het clubhuis waar ook uh, de concert verstoorde, zeg maar. Die afgelopen zaterdag uh, het concert waar Connie Betrix bij was uh, verstoorde. Die komt hier ook regelmatig over de vloer. Zo is het toch, uh, meneer Rijtsma? Ja, ik doe geen enkele mededeling over onze leden. Of ze hier wel of niet over de vloer komen, dat begrijpt u vanwege de privacy. U bent hier bij de Waterheuvel voor mensen met een psychiatrische achtergrond en uh, wilde graag wat doen aan de negatieve beeldvorming... die helaas zoveel over onze bezoekers uh, uh, ermee ja, te maken krijgen. Nou was u gisteren bij ons uh, te gast in ditste dag. Ja. En uh, nou, nu komen we eens bij u over de vloer. Ik stel dat enorm op prijs. En u zult zien, en we gaan zo ook even rondkijken... Uh, wat wij hier doen en dat er toch een heel ander beeld zal ontstaan. En nu heeft nou te maken met Asje, een van onze leden. Zij Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hier Welkom. lid in het clubhuis? Ik ben inderdaad lid in de, het clubhuis. Een prachtige vrouw, twee mooie blonde vlechten. <laughs> Bedankt. En heel veel oorbellen en kettingen en armbanden. <laughs> ja, zeker weten. Dank je wel. Ik ga u het clubhuis laten zien. Deze rondleiding doen jullie samen. Ja, ja want dat is ook het, de kern van ons werk. We doen alles samen. Er is hier geen verschil tussen staf of leden. We noemen mensen leden van de werkgemeenschap de Waterheuvel. In een clubhuis moet er plek zijn waar, je, waar het goed toe is. Een huiskamer heb je die? We hebben niet echt een huiskamer, we hebben boven een treffertje. Daar kunnen we inderdaad gezellig koffie en thee drinken met elkaar. Laat me zien. Wordt er wordt ook geluncht, dus dan gaan we naar boven toe naar het treffertje. Gezellige, gezellige ruimte. En wat, wat mij als muzikant dan meteen opvalt, een piano, een gitaar. Hier wordt ook uh, muziek gemaakt. Je mag hier inderdaad muziek maken en het gebeurt ook regelmatig. Ook onder het eten, dan krijgen we entertainment van een van onze leden. Maak jij ook muziek? Ik maak geen muziek hier. Nee, Ieder talenten. Iedere talenten, absoluut. Hallo, ik kan hier ook iets kopen. Goedendag, meneer. Ja, wat ja. zie je? Allemaal lekkere snoepjes. Ja, we hebben koffie ook, we hebben thee ook. Uh, doe maar een thee dan. Ik maak je thee. Elke ochtend... Dan komen we bij elkaar. Om half we, hier, we kijken even naar een uh, grote whiteboard met allemaal taakverdeling. Ja, daar staan uh, alle taken op die nodig zijn om het clubhuis te laten draaien. En elke ochtend bespreken wij met iedereen die hier uh, binnenkomt... wat er die dag moet gaan gebeuren. En geven mensen zich vrijwillig op om een taak op zich te nemen. Dat kan van heel simpel zijn tot het uh, runnen van de administratie. Dat uh, is divers. Naar je kwaliteit wordt gekeken en niet naar de taak zelf. En Asje, die is vandaag uitverkoren om mij rond te leiden. Maar je staat ook achter bloemen kopen? Ik zou inderdaad vandaag bloemen kopen voor de, de balie beneden. Om het een beetje op te fleuren als je binnenkomt. En uh, ik heb natuurlijk mijn taak van zaal verhuurd. Dat is je vaste taak hier? Dat is mijn vaste taak hier. Nou, hier zijn we bij het kantoor. Oké, okay, hier uh, is jouw plek. Een hele rits computers met hardwerkende mensen erachter. Ja, inderdaad. Het ruikt hier naar hard werk. Ja. Ruikt lekker, hè? <laughs> Facturen maken tot uh, artikeltjes uitwerken, uitprinten. En uh, zoals Marcel, die maakt dan uh, het krantje voor ons. Even een blik werpen. Ah. Ja, ik ben bezig, ook bezig voor de, om voor de watergeuvel een uh, radiostation... Uh, radio totaal normaal op te zetten. Piraat? Dus, nee, nee. <lacht> Dat wordt een internetradio voor, uh, voor mensen... met een psychiatrische achtergrond en door mensen... Met een psychiatrische achtergrond. En... Wat was uw levensinvulling voor u hier, hier terecht kwam? Uh, voor ik hier terecht kwam was ik uh, zwaar depressief. En had ik uh, diverse verslavingen. Ik was de hele dag aan het lopen om geld te verdienen. Aan het junken. Om, om, ja, om een verslaving te betalen. Dat is dit een heel stuk beter, hè? Ja, zeker weten. Ja. Krijgt u naast uh, uw lidmaatschap hier en de bezigheden hier ook uh, op therapie? Of hoe werkt dat? Nee, ik ben, uh, sinds vorige maand ben ik uitbehandeld. U ziet er ook goed uit, moet ik zeggen. Bedankt. <laughs> in hoeverre is dit in plaats van uh, de institutionele uh, gezondheidszorg of aanvullend? Hoe moet ik dat zien, meneer Rijtsma? Ja, u moet het echt aanvullend zien. Wij zijn absoluut geen antipsychiatrische club. Nee, we hebben elkaar nodig. We vullen elkaar aan in de hoop dat we weer een uh, succesvolle... terugkeer in de samenleving kunnen bewerkstelligen. En wat wij hier eigenlijk doen is, door het ook die andere kanten te laten zien om met die beperking gewoon te kunnen leven en daarmee verder te kunnen. En dat is eigenlijk de hele crux waar het om draait hier. Dus u legt de nadruk vooral op wat ze wel kunnen. De positieve ja. kant dan niet zozeer op uw ziekte. Ja, klopt. Wij praten... Daar bent u niet van. Nee, we, er werken hier ook geen enkele therapeut met een therapeutische achtergrond. We zijn blij dat er mensen zijn die dat vak goed kunnen beoefenen en onze leden kunnen helpen. Maar wij werken hier al voor het werken om die kwaliteiten te kunnen ontwikkelen. Kijk eens aan, terwijl we naar de bovenste verdieping lopen. Allemaal tekeningen en schilderijen en, en collages om ons heen. Een heel lawaaije, ook oh, stof gezogen. De stofzuiger heel even uit. Nee? Ja. Of de stofzuiger even uit mag? Kan je niet verstaan de stofzuiger te halen? <lacht> Ik kan je niet verstaan met de aan, zegt hij. Ja, we zijn dat op de zolder. Er gebeuren heel veel verschillende dingen. Onder andere stofzuigen. Ja, ja kijk eens aan. Hier, hier is het creatieve hok van het Clubhuis. Prachtige muurschilderingen ook. allemaal bloemen. Bent u hier ook ja. al eens aan de gang? Ik ben een van de artistieke talenten hier. ja. <lacht> Daar staan op die rand staan drie werkjes: het rode portret van een staflid. Een... Nou, het is geen zinkend schip, maar het is een hele wilde, woeste zee of zo. Ja, het ziet er prachtig uit in elk ja. geval. Ook hiermee proberen we weer dingen te ontwikkelen die we ook naar buiten toe kunnen uitdragen. Het zou fantastisch zijn als we bijvoorbeeld uh, uh, ook iets gaan doen op het gebied van verkoop van kunst en dergelijke. En dan denken we hier vooral aan schilderen, maar zoals Jack hier maakt ook fantastisch muziek. En, uh, ja. Dat proberen we toch ook uh, zoveel mogelijk te stimuleren. Dat willen we zo meteen natuurlijk nog even horen, Jack. Je, oh, yeah. dat, dat ja, dat absoluut. <laughs> Meneer Eidsma, Ja. het is hier paas en vree, Hartstikke ja. gezellig. Mensen maken grappen en ja. het, het ziet er hier hartstikke gezellig uit. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens, uh, nou, als een keer misgaat. Natuurlijk, om, omdat we in een gemeenschap leven, hebben we een aantal regels gesteld. En een van die dingen is dat we hier geen agressie dulden. Nog uh, verbaal, maar nog fysiek. En als dat wel gebeurt, wat, wat dan? Dan, dan uh, ontzeggen wij tijdelijk de toegang tot het clubhuis. Ja. Het dus hier intern worden wel duidelijke uh, grenzen nee, gehanteerd. Understand. Mensen met een psychiatrische achtergrond... zijn vaak voor mensen bedreigend. We ik ben er heilig van overtuigd... en ik loop toch al aardig wat jaren mee in dit uh, wereldje... dat eigenlijk het net zo weinig voorkomt... als in het normale, tussen aanhalingstekens, uh, leven. Mensen met een psychiatrische achtergrond zijn niet Onberekenbaarder dan anderen? Ik vind van niet. Jack, persoonlijke vraag. Uit jij je wel eens in het openbaar op zo'n manier dat je denkt... mensen kunnen dit wel eens gek vinden? Ja, heb Namelijk, ik het keer in mijn leven meegemaakt. Nou, ik heb dus ooit op de pont naar huis de hele pont toegesproken... om te vragen of ze mij een lift konden geven van Breskens naar IJsendijken. Wie helpt mij? Dus dachten ze, die is gek. Ja. En zo gaat dat. Vommige, zo gaat het, sommigen, want je bent toch meegenomen. We zijn zelf <laughs> niet helemaal koosjes, hoor. Okay. Maar dan hebben we de meneer die afgelopen zaterdag ineens... in dat op het podium staat. Ja, dat gedrag is niet gebruikelijk, zou ik maar zeggen. is niet normaal, toch? Ja, nou, precies wat Jack zegt. Je doet iets wat afwijkt van wat op dat moment... Uh, verwacht wordt. Maar dus dat begrijp zorg. ik dat mensen daarvan schrikken, toch? Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ik schrik daar zelf ook van. Ik ben ook... als ik een Maar nou is, type... nou is mijn vraag eigenlijk, want het, we weten dat het ja. niet de eerste keer was. Deze manier heeft vaker in kerken en moskeeën uh, nou, ongeveer, ongeveer hetzelfde verhaal. verhaal gehouden. Ja. Onlangs hier in Amsterdam nog bij Oberleif. Uh, Theodor Holman die is er zo van geschrokken dat die, hem, die noemt hem nu een gevaarlijke extremist. Mm -hmm. Dat is toch hoe de maatschappij erop reageert. Nou is mijn vraag. Als u merkt dat een van uw leden uh, ...herhaaldelijk gedrag vertoont waar, waar mensen erg van schrikken. Spreekt u hem erop aan? Nee, we, nou ja, kijk. Wat ik al zeg, we, we zijn hier in het clubhuis en hier vormen we die gemeenschap. En binnen onze gemeenschap stellen we onze grenzen. Mijn rijkwijde gaat niet verder dan onze gemeenschap. En zo maar voelt u, u... zich daar niet verantwoordelijk voor? Dat een van uw leden uh, mensen aan het schrikken heeft gemaakt bij herhaling? Ja, maar als kijk, stel je bent om een voetbalclub en een van je leden misdraagt zich... Maar de voetbalclub op zichzelf gaat prima. In hoeverre is die voetbalclub daar verantwoordelijk voor? Maar ik kan me voorstellen dat je in de persoonlijke relatie... dan binnen de voetbalclub dan met elkaar erover hebt. Zou je ze dan niet tegen zichzelf en tegen de samenleving... enigszins willen beschermen? Nee, want dan gaat u toch op een, op een, op een helm vlak zitten... Ik, ik, ik, het principe wat hier in de waterhevel gebeurt is geen behandeling. Wij gaan niet uh, uh, corrigeren in het leven van mensen. Wij nodigen ze alleen maar uit op die positieve kanten. Dus die problematische kant komt hier helemaal niet aan de orde zelfs. In die, fein... die is voor de therapeut, voor de psychiater, als, ja, ze, al, als ze die hebben. Daar wordt al genoeg over gesproken. Wij gaan alleen maar met die positieve insteek met de mensen aan de slag. Wij zullen bijvoorbeeld ook nooit uh, aan gaan dringen dat mensen gedwongen worden opgenomen of dat soort zaken. We zullen ze wel wijzen op de mogelijkheden voor hulp. Als we denken dat iemand hulp nodig heeft, dan zullen we daar zeker een weg voor wijzen. Maar we zullen ze daar nooit actief of, of uh, gaan optreden. Want dat schaadt onze relatie met uh, binnen onze club. Zo, terug in het treffertje. Zeg maar uh, ja, de eetzaal, Annex, uh, huiskamer van uh, het clubhuis. Jack gaat nog even een stukje piano voor ons spelen. Dat doet hij vaker hier. Daar genieten de mensen van. Prachtige, rustgevende muziek. Terwijl de leden hier zo meteen gaan eten in het vredige clubhuis van de Waterheuvel. over dit portret van de Waterheuvel. Een clubhuis voor mensen met een psychiatrische achtergrond... waar de concertverstoorde vaste gas was. Tot zondag, toen werd hij gedwongen opgenomen. We could bring a blanket for the grass Cover up your eyes so you don't see If you let me go, I'm running fast One, two, three, count, one, two, three We could watch the blackbirds cross the skies We could count the leaves left on the trees We could count the teardrops in our eyes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 Be Mine van The Peersers en dat is het duo de zusjes Catherine en Allison uit New York. Een eerste single in Nederland, geproduceerd door Guy Berryman van Coldplay. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Vandaag is dat publicist en programmamaker Sander de Kramer en vooral Rotterdammer. Dat moet ik in dit geval even benadrukken. Sander, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik uh, schil een appeltje met de makers van het bombardement. De film uh, over het bombardement in uh, 1940 in Rotterdam. Waarbij heel de stad in de as is gelegd. En uh, ik was eerst heel blij met, met de film. Het bombardement, omdat het toch weer aandacht vraagt... voor wat daar gebeurd is in die mm. tijd. En dat mogen we nooit vergeten. Maar dan las ik afgelopen week zo'n zo raar verhaal... in de Volkskrant, een interview met producent Paul Ruven. En die zegt van ja, we gaan die historische luchtaanval 17 minuten met allemaal speciale geluidseffecten... helemaal uitzenden, zodat je ervaart hoe het was. En dat is kikken. En toen dacht ik bij mezelf, dat is kikken. Dat was het meest zwarte dag uit de historie van Rotterdam. Hoe kan ik dit uitleggen aan, uh, aan mijn oude buurvrouw die met en twee kinderen Nederland. op de arm heeft moeten vluchten en aan alle Rotterdammers en inderdaad van, van heel Nederland. Ik vond dat ja. zo raar. Ik denk, nou, hier wil ik een appel over schillen. Nou, en dat, doet u, dat doe je met uh, Ater de Jong, uh, regisseur. Ater, goeiemiddag. Hallo. Hallo. Ja, <laughs> ja, ja, dat is een goede binnenkomst. Ik moet lachen, want ja, dat, kijk, dat is dat. dat zou, dat, zou, dat woord zou ik niet gekozen hebben. Nee. Maar ja, dat, dat neemt meteen je appelschillen weg. Dus uh, laat ik maar Paul verdedigen. <laughs> nou kijk Aad, ik ben een groot fan van je. Laat ik daarmee beginnen. Dan haal ik ook misschien een beetje het appelschillen weg. Want het moet natuurlijk ja. wel een beetje een ja, duel het blijven. Ja, dit is, met modder hoor. Maar dit, is, maar dit kan toch niet? Heel eerlijk zeggen dat ik zou het woord kikker niet gebruikt hebben, maar uh, ja de, kijk die film die moet natuurlijk respectvol zijn naar wat er daar gebeurd is en dat is ook de hele opzet. Ja. Het is vooral de opzet om uh, een jonge nieuwe generatie te laten uh, meemaken, laten zien uh, wat er toen gebeurd is, want het wordt natuurlijk wel vergeten en als we nog even wachten dan is uh, Hitler is een leuk uh, videogame geworden. Nou en, en die sentimenten die in de stad als Rotterdam spelen, kijk er wordt al met sceptisisme gekeken als het als uh, als mensen van van van buitenaf, van buiten Rotterdam iets met de oorlog doen, dat dat zo werkt ja. dat in zijn stad, ja. en dan krijg je zulke uitspraken in zo'n krant, ja dat valt niet goed, dat schiet volledig in het verkeerde keelgat. Ja. Ook trouwens ja. Titanic in Rotterdam, dat is ook, het, het, wordt, het is natuurlijk geen amusement en daar, nee. daar maak ik me ook wel grote zorgen over, van ja. gaan we amusement ja. maken ja. hierover? Want, want ik, het moet natuurlijk wel. Uh, we moeten wel tegen elkaar ingaan, dus het mag niet te leuk worden. <laughs> uh, nee, maar dat Titanic in Rotterdam, dat, kan ik, dat vind ik wel dat ik kan verdedigen. Hel, help me even. Wat is Titanic in Rotterdam? Nou, Titanic in Rotterdam betekent de, dat het verhaal verteld wordt, uh, dat het een romantisch verhaal is tussen een jonge man en een jonge vrouw, waarbij het bombardement hm. hun liefdesrelatie eigenlijk onmogelijk maakt. In Titanic was het tussen jonge man en jonge vrouw twee dus verschillende ja. uh, uh, sociale klassen. Ze zitten op die boot. De boot zinkt. Hun liefde wordt onmogelijk. Dus in, in die zin is daar een vergelijking. En ik moet zeggen dat ik dat juist vind. Want om een nieuwe generatie te boeien. moet je niet met. met uh, ja, om het maar. Uh, het klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het wel. Je mag niet met zware stof komen. waardoor ze denken: ja, ik zit hier naar een geschiedenis, uh, historische geschiedenisles te kijken. Daar ja. heb ik helemaal geen zin in. Ben ik met je eens. Maar uh, waarom dan Jan Smit? Want dat klinkt dan weer wel heel erg entertainment-achtig. Waarom hebben jullie ja, voor Jan ik, Smit als hoofdrolspeler gekozen? Ik vind, het, ik vind Jan geweldig hoor, hij is perfect voor de rol. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat hij een grote sympathiefactor heeft bij... Heel veel mensen. Ja, Maar, maar, maar hij is hij, hij perfect voor de rol. Perfect voor de rol. Hoe Daar wil ik ook op ingaan. Ja. Want het is, het is, uh, ik, ik denk juist dat hij helemaal niet perfect voor de rol is. Want hij heeft, het is, het, hij heeft totaal geen Rotterdams accent. Hij, komt, uh, hij staat symbool is van Volendam auteur. en de palingsound. En, ja. en hij heeft nog nooit geacteerd in een film. Hoe perfect ja, is ja, hij? Ja, kijk, maar, maar, de, de, de, kijk, wat je nu zegt is, is, is slechte journalistiek. Want A <lacht> heeft nog niemand <lacht> mooi zien acteren. Dus we kunnen ook niet zeggen dat hij slecht is. Ten tweede is hij in de film geen Rotterdam. Hij woont in Rotterdam. Maar. En dat was overigens al voordat hij gekast was hoor. Ik heb altijd gedacht: van. Als je daar een Rotterdammer van maakt, dan moet hij met een Rotterdams accent praten. Nou, vind dan maar eens de acteur die dat goed kan dat doen. Gaat niet, dat ja. wordt een ramp. Dus we hebben hem iemand gemaakt die in Rotterdam is komen wonen... ongeveer drie, vier jaar voordat dat film begint. Nee, maar ik zeg niet dat hij slecht acteert. Hè. Dat zeg ik nou, absoluut nou, dat niet. Dat ik heb hem nog nooit je. zien acteren, maar nee, nee. ik heb uh, Marco Borsato... in Wit Licht over het doek zien, uh, zien dartelen. Ja. Achter soldaten aan en alles. En ja. uh, met alle respect, maar ik dacht elke keer dacht ik van... en hoe laat gaat hij zingen? Ja. Nou, Jan gaat niet zingen in de film. <laughs> maar, maar kijk, je hebt natuurlijk gelijk. En, en ik ha, het is niet aan mij om iets over Marco Bossa te zeggen. Maar er zijn andere voorbeelden. Ik bedoel Theo Maassen. Toen hij zijn eerste filmrol speelde... had hij geen theater of toneel of filmopleiding. Ja, maar dat ligt dichterbij eh, dan een zanger. Want Jan Smit hoeft er niet eens auditie te doen hè, voor jullie film. Nou, dat is een beetje rek in, in dat begrip. Want we zijn natuurlijk wel naar Jan toegegaan... en hadden ons uh, iPhone mee... En we hebben de scènes doorgesproken en toen werd al heel duidelijk dat hij uh, dat heel goed aankomt. Uh, dus dus auditie doen, ja nee, hebben we hem neergezet voor een hele crew met een, uh, met een camera? Nee, we nee. hebben het aan de keukentafel gedaan, bij wijze van spreken. Maar je gaat natuurlijk niet met iemand in zee als je denkt dat hij het niet kan. Ja, want, want ik, ik las nog, een, uh, nog eventjes terug naar het volksantwoord. We zochten een mannelijke hoofdrolspeler, zegt Paul Rieven, tussen de 20 en de 25 jaar. Ja. Dan zijn er in Nederland twee of drie kandidaten. Nou, ja. Toen dacht ik van, nou, als ik, <laughs> dat is toch een beetje een, een, een, een op zijn minst... een opmerkelijke uitspraak voor alle acteurs in Nederland, of niet? Ja. Maar dat ben ik wel met Paul eens. Ja? ja hebben we zo tekenen. weinig talent? Natuurlijk, fysiek zijn er wel meer. Er zijn er, nou ja, pak, ik zeg maar even wat, vijftig. Ik weet niet precies hoe, maar het zal in die orde liggen. Van die vijftig zijn er een, uh, een, een behoorlijk aantal die de rol niet aankunnen. Uh, maar de waarheid is, en weet je, dat, dat, dat is absoluut zo, dat met Jan... Uh, je natuurlijk een herkenbaarheidsfactor hebt naar een publiek toe... waardoor de film absoluut meer aandacht zou krijgen. Ik, ik kan wel een rare of doen, maar het speelt absoluut mee. Ja. En dat hebben die andere 25 die dan eventueel de rol wel zouden aankunnen... hebben dat niet. Maar misschien toch de rol iets beter zouden vertolken... vanwege hun ervaring. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, want als er echt een heel goed acteur zou zijn in die leeftijd... Dat uh, waarvan dachten dus... dacht, die is echt perfect. Ja. Weet je wie bijvoorbeeld perfect dat... is geweest zou zijn als hij... Een kleine tienjarige jonger was, was Waldemar daar. Ja. En Dat is een jongen die fantastisch acteur heeft. Hij heeft gebokst. Hij heeft het fysiek, hij heeft de humor, hij heeft het volkse. Uh, dus hij had alle kwaliteiten die ik denk dat hij in die rol zouden zitten. Alleen hij is nu begin 30. En de rol is geschreven voor iemand van nou 3, 24. Jan is 25 overigens. Maar uh, twee jaar, dat maak je nog wel waar. Hmm. Hey, maar ik, jij kunt in elk geval alle Rotterdammers uh, eventjes, een, uh, eventjes masseren de komende weken? Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat het allemaal goed komt. En dat het geen, geen grote entertainment stunt wordt? Nee, het wordt geen grote entertainment stunt als, als ik denk wat jij ermee bedoelt. Maar. Ja, ik denk dat het een geweldige film wordt. Uh, maar het gaat breder dan Rotterdam. Het is natuurlijk iets geweest wat voor heel Nederland belangrijk geweest is. Hè? En het is. Uh, ja ongelooflijk bijzonder geweest voor uh, Rotterdam en, en nog steeds bepalend. En zelfs voor mij, ik ben duidelijk na de oorlog geboren, maar het bombardement van Rotterdam ja, daar ben ik toch mee opgegroeid. Dat ja. was de, de start van de bezetting, want het is eigenlijk maar vier dagen oorlog geweest. En daarna was het vijf jaar bezetting. Dus, maar het is uh, tot de dag van vandaag, is dat zichtbaar? Ja, absoluut. absoluut ja. Dank nee, je wel. En dat is heel belangrijk. Maar of ik de mensen gerust kan stellen, ik hoop het, maar dat zal... Uh, Zoals de Engelsen zo mooi zeggen, de proef is in de pudding. Ja. De film zal het uh, bewijzen. Ja, want jullie gaan het geld ophalen bij Rotterdammers, hè? Rotterdammers nou, die... Ook, uh... Kijk, ook, ik, ik vond, en dat, dat is typisch iets voor mij, maar dat is mijn achtergrond. Ik vind dat het een, een ja, ik noem het altijd een volksfilm moet worden. Wat hm. echt, echt iets anders is dan een entertainmentfilm. Duidelijk. Maar okay. ik vond dat het een volksfilm moet worden. En ik vind dat mensen die daar een speciale band mee hebben... Dus of met het bombardement van Rotterdam, of met de oorlog in iets andere maat. Ja, oké, mee moet vertalen. Maar, ge maar geen, maar ja, geen palingen, Aten. Ik maar kleine aandeeltjes in de film. Dus geen, pali he, geen palingen, Ate. dat beloof je. Ja, ja. Wat, geen palingen? Nee, geen palingen. Nee. Volendamse palingen, kom op. Dankjewel, nee, Aten doe de Jong. Niet. Veel succes uh, met de film. En Sander de Kramer ook zeer bedankt uh, voor het appeltje dat je wilde schillen. Einde van dit is de dag. Kijkt u nog even op de website www.ditistedag.nu. kunt u dingen nalezen, naluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier. Uh, Ger Jochems met de villa. Ja, de gast is Wim van Eekelen. Hij is een echte Europeaan, en oud minister van defensie. We hebben enorm veel te bespreken met hem, bijvoorbeeld de eurocrisis, maar natuurlijk ook de uitspraken van minister Hille van defensie, in vrij Nederland. En hij zegt daarin dat de missie in Kunduz een militaire missie is en geen civiele. Maar nu eerst nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS journaal. De ja, zei, toonminister Hille, die noemt in Vrij Nederland dus de missie in Koenders vooral militair en GroenLinks die de missie steunt en altijd het civiele karakter heeft benadrukt, vindt de uitspraken van Hille een blunder en wil dat premier Rutte hem tot de orde roept. In een nadere verklaring benadrukt Hille dat zijn uitspraak niet op het karakter van de missie slaat, maar op de samenstelling. Volgens Rutte was er sprake van een misverstand en is dat rechtgezet door de verklaring van Hille." En premier Rutte is niet van plan in het openbaar bondskanselier Merkel aan te spreken over de oud-SS'er Faber. Hij ontsnapt na zijn veroordeling naar Duitsland en dat land weigert hem uit te leveren. Rutte wil terughoudend zijn in contact hierover met de bondskanselier. Hij verwijst erbij naar de scheiding der machten in Duitsland. En het ultimatum tegen Saab is van de baan. De Zweedse metaalvakbond geeft de autofabrikant opnieuw meer tijd... om de salarissen van de werknemers uit te betalen. De metaalvakbond wilde het faillissement aanvragen... als de salarissen van augustus niet voor drie uur vanmiddag zouden worden uitgekeerd. Maar de vakbond zegt na gesprekken met de bedrijfsleiding... hoop te hebben dat Saab de komende dagen een oplossing kan vinden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB ah, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel begonnen. Vooral bij Amsterdam is het drukker dan gebruikelijk. Dat komt door een ongeluk op de A10 west richting Den Haag. Staat via het tussen Westpoort en Sloten 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesso Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, weer als van ouds op dinsdag vanaf het Binnenhof in Den Haag. Want de politiek is terug en dan zijn wij er natuurlijk ook met, dat zult u begrijpen, veel politiek. Zometeen oud-VVD-minister van Defensie, Europaman in hart en nieren Wim van Ekelen, hij is hier te gast. En na vier uur ons politieke panel, en daarin praten we natuurlijk, u hoort het in het nieuws en al eerder collega Ger vertellen, praten we onder andere over de uitspraken van de huidige minister van Defensie, Hans Hille. over de status van de Nederlandse missie in Kunduz. Maar niet alleen politiek,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 En wat u ook in het nieuws hoorde is dat autofabrikant Saab weer een beetje asem gehad heeft... nu de Zweedse vakbond IF Metal een deadline zonder directe volgen heeft laten verstrijken. Voor de tweede keer is dat trouwens. Uh, Robert van der Ham de volgt als hoofdredacteur van Autoweek de ontwikkelingen op de voet, zoals dat heet. Goedemiddag, Robert van der de Ham. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit het laatste nieuws nou uitstel of afstel? Want het is wel de tweede keer, hè? Ja, nou zet zelfs dat maar tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk al de zoveelste keer... En ik vrees ook dat het niet de laatste keer gaat worden, dus ik, ik reken op uitstel, maar eerlijk gezegd ook zo langzamerhand wel op afstel. Ja, want als je zegt niet de laatste keer, verwacht je dan toch dat Muller weer met iets komt waardoor de bonden zeggen, oké, okay, we, we trekken het nog even? Ja, dat is ook de reden waarom in ieder geval de metaalvakbond uh, overstag is gegaan en gezegd heeft van, nou, laten we het nog een keer uitstellen. Maar er zijn natuurlijk nog twee andere vakbonden met minstens zoveel vakbondsleden als die ene metaalvakbond en ook die zijn nog aan het vergaderen van, ja, wat moeten we hiermee? Het, uh, het lijkt er wel op dat ze allemaal op één lijn zitten, want je gaat niet zomaar uh, je ontslag indienen voor je, voor je vakbondsleden, want daar komt het uiteindelijk op neer. En helemaal niet als je weet hoe hoog het, het werkloosheidspercentage uh, hmm. onder hun uh, leden in is in, in Zweden. Ja. Uh, dus het zijn drie vakbonden die erover moeten beslissen. Alles richt zich nu op die ene metaalvakbond. Die hebben gezegd, we stellen het nog even uit. En die andere twee, daar hangt het nog even in de lucht. Maar uh, waarom hebben ze nou, want dat stond ook in een persbericht, waarom hebben ze nou ineens hoop dat het de komende dagen wel goed komt? Als er iemand goed is in het uh, toveren van een konijn uit een hoed, dan is het toch Victor Muller. En dat heeft hij al een paar keer aangetoond. Hè. Eerst met uh, natuurlijk zijn, zijn Russische vriend uh, erbij te halen. Vervolgens met uh, zijn Chinese vrienden. In Amerika lopen nog uh, wat lijntjes uh, bij General Motors. Uh, nu schijnt hij toch weer het gerucht gaat via een grote bank. Uh, miljoenen binnen te kunnen halen, waardoor die weer even vooruit kan. Een bank ja, maar... waar, weet je dat? Welke, een bank in welk land? Is dat wel bekend? Nee, of niet? nee dat is oh, niet bekend. Niet. Dat is, nee. Het is ook niet meer dan een uh, gerucht, maar dit is wel het gerucht. Wat de bonden daar de sterke signalen noemen. En uh, voldoende reden zijn om even uh, toch ook weer uitstel uh, ja, te pakken. Je, je zegt dat hij zo goed is omdat hij overal uh, co continu konijnen uit hoeden weet te, te toveren. Maar wat ja. hij nog niet voor elkaar ge gekregen heeft is saap redden. Is hij dan wel zo bij de hand? Ja. Maar ja, voorlopig heeft hij het weten te redden. En uh, zijn positivisme wat hij overal uitstraalt... Uh, daar houdt hij toch Zweden in ieder geval mee op de been. Ja. En zeker ook zijn werknemers uh, daar nog. Het zijn er toch nog uh, steeds 3700 die in hem willen en moeten Hmm. Uh, en dat doet hij toch goed. En eerlijk is eerlijk, hij heeft het nog steeds weten te herken. Er worden op dit moment nauwelijks auto's verkocht, uh, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar het merk bestaat nog wel. Um, Dan is eigenlijk al ja. heel wat, wil je zeggen. Dat is eigenlijk al heel wat. Uh, ja, ja. Okay. Maar wat is het? Want kijk, nu gaat het natuurlijk als het om die bonden gaat, gaat het ook om de lonen. Maar ja. de, de werknemers zijn natuurlijk niet de enige schildeisers. Nee. Ik geloof dat alle toeleveringsbedrijven met stapels rekeningen zitten. Dus laten we hopen dat hij zijn mensen kan betalen. Maar daarna zou je zeggen: is het over? Klopt, klopt. Er liggen ruim 100 andere claims van dus inderdaad een heleboel andere toeleveranciers, van andere schuldeisers liggen er nog. En dat is natuurlijk ook niet allemaal 1, 2, 3 uh, opgelost. Ja, en ook daar bestaat natuurlijk de kans dat iemand ooit daar het faillissement uh, gaat aanvragen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, is het al alles bijeengenomen, Robert van der Ham, eigenlijk wel een verstandige investering geweest van die Victor Muller? Ja, ja, dat is dat, dat is een goede. Uh, uiteindelijk, kijk, als de boel gaat klappen, dan is het antwoord uh, duidelijk. Uh, maar ja. zoals hij er destijds instapte met des, met alle plannen. Uh, en zeker met de lancering van zijn 9-3 en zijn 9.5, leek het best een goede investering te zijn. Mm -hmm. uh, economisch liep het allemaal wat anders dan uh, zelfs Muller had kunnen inschatten, uh, denk ja. ik zo. Uh, en vervolgens zit je in een negatieve spiraal, waar je als je geen auto meer verkoopt, en dat is natuurlijk aan de hand, ja. en als je merk ook nog eens een keer continu negatief wordt benaderd, en dat is er ook aan de hand, ja dan dreigt het toch uh, einde verhaal te worden. Ja. Jammer ook. Maar als het wel lukt, dan heeft hij wel duizenden banen gered en uh, he? dan heeft hij voorkomen dat duizenden mensen op straat komen te staan. Dat is dan, dan, zijn we weer natuurlijk. Ja, maar of dan het merk Saab, inmiddels behoorlijk beschadigd, dan nog toekomst heeft, dat zal de heer Muller met familie en vrienden in een klein samen zijn, voor de mooie open haard zich vast nog alles gaan afvragen. Oké, Robert van der Ham, hoofdredacteur van Autoweek, dankjewel. We hadden het over het precaire lot van autofabrikant Saab. Tijd nu voor onze serie Wonderlijke, maar waar gebeurde verhalen. Pst, één minuut. Grijs, ik wil grijs fietsen. Dat is een mooie kleur, hè? Dat is wat ik wil. Ik ga met die fietsboodschap doen. Ik ga misschien zondag, ik werk niet, ik ga een beetje fietsen. Ik ga ook met, misschien Simon, weer met vrienden, groepen, gaan ver weg... Of drinken dan terug kan ook. Maar het was eerst de eerste keer voor mij, was weet je, moeilijk of zo. Hè? Ik ben bang, ik ga vallen, uh, zo die dingen. Maar nu niet meer. Ik, ik, ik ben niet zo bang. De nacht, ik denk altijd: ja, ik moet goed fietsen, ik ga een fiets kopen. Droom, hè? Ik dacht altijd, maar is niet een droom. Ik ga het doen. Hè? U hoorde één minuut van Bente Hamel. Wetenschapsnieuws in de villa in de Vrolijke Wetenschap. In de studio in Hilversum zit wetenschapsredacteur Arnoud Jaspers. Uh, Arnoud, uh, hallo. Hallo. Je hebt nieuws over oorzuizen, maar voordat we het daarover gaan hebben... laten we even horen hoe dat kan klinken. Mm -hmm. <treeks> Nou, ik heb ook wel eens oorzuizingen, maar het klinkt toch heel anders. Is dit gefaked Aernhout of is het echt oorzuizingen? Nee, nou, dit, dit zijn gewoon gefakte voorbeelden. Maar dit, dit is wel wat, wat sommige mensen dus de hele dag horen. Dus brommen, fluittonen, geronk. Het varieert van persoon tot persoon. En het varieert ook hoe, erg, hoe hard je dat hoort. Maar de, alles bij elkaar zijn er circa een miljoen mensen in Nederland die daar uh, min of meer last van hebben. En sommigen ja. dus heel veel. Zeg, verklaar het verschijnsel eens. Of leg het verschijnsel eens uit. Hoe komt het? Oké, okay, het begint meestal met een uh, beschadiging van de haarcellen in het binnenoor. Dus de haarcellen in je oor, dat zijn die celletjes die het geluid opvangen... en omzetten in elektrische signaaltjes. Mm -hmm. En die gaan dan verder via de zenuwcellen de hersenen in. Ja. Als nou die haarcellen, die, uh, die zijn specifiek voor een bepaalde toonhoogte... dus als voor een bepaalde toon een haarcel, de haarcellen beschadigd raken... kun je die toon niet meer horen. En het gekke is dan, omdat die hersenen, die zenuwcellen helemaal geen, uh, geen input meer krijgen, gaan ze die toon zelf verzinnen. Gaan ze Waarom, ze denken? Is... <laughs> Waarom is dat eigenlijk? Ja, uh, dat is dus eigenlijk een, een soort uh, ontwerpfout van de hersenen. Je, je kunt het vergelijken met uh, fantoompijnen. Als je een ja. lichaamsdeel uh, mist, dan je krijg je, je, zenuw, je zenuwverzel soort... ook geen input meer. Zou het een soort overleving zijn van die cellen? Omdat ze denken, wij krijgen geen input meer, we willen toch leven, dus we bedenken het zelf. Ja, nou ja, ze overleven wel die cellen... maar ze, ze kunnen niet in stilte leven. Want ze zijn gemaakt om geluid te registreren. Dus ja, ja. Er, er moet geluid zijn, dus dan, gaan, dan verzinnen ze het maar zelf. Ja, ja. Zeg, Is er wat aan te doen? Um, momenteel niet echt... Uh, er wordt dus allerlei onderzoek gedaan om te kijken of er wat aan te doen is. Want voor sommige mensen, voor een kleine minderheid, is het echt zwaar hinderlijk. Ja. Als het heel hard is, ja, dan word je er gewoon gek van. Uh, en uh, deze week is er dan weer wat nieuw onderzoek gedaan, weliswaar aan ratten. Dus het is nog heel ver van de mens vandaan. Uh, waarbij ze geprobeerd hebben daar dus wel echt wat aan te doen. En is dat gelukt? Uh, in zekere zin wel. Ik uh, moet misschien even uitleggen wat ze precies uh, gedaan hebben bij die, bij ja. die ratten. Uh, die hebben ze dus eerst uh, kunstmatig een, een forse gehoorbeschadiging bezorgd. Door, op, door ze een tijd lang ja, gedwongen... dus heel lang naar een heel hard geluid van één toon te laten luisteren. Dus, dus specifiek bij één toonhoogte is hun gehoor beschadigd. Mm -hmm. En toen hadden ze ook een slim testje ontworpen... om te kijken of die ratten echt zo'n pieptoon hoorden. Hè? Want dat kunnen ze je uiteraard niet vertellen. Nou, Dat bleek zo te zijn. Ze hadden dus een gehoorbeschadiging. En ze hoorden die, die fluittoon. Uh, en wat ze toen hebben gedaan is... Nou, ze hebben op allerlei manieren aan die ratten ge, ge, gesleuteld. Maar wat ze, een van de dingen die ze gedaan hebben is uh, een medicijn toedienen. Vigabitrin. Dat wordt normaal bij mensen gebruikt voor ernstige epilepsie... en voor, voor herseninfarcten. Mm -hmm. En dat doet iets met de zenuwcellen... waardoor ze ophouden die, die fluittoon te, te produceren. Want hoe kwamen kon... ze erop om dit middel te gebruiken? Um, nou, dat, dat, dat is gebaseerd op het inzicht in hoe die hersenen werken. Dat, dat moet ik misschien even wat meer in detail uitleggen. Als je dat uh, eenvoudig en kort kan, graag. Oké, okay, nou, zenuwcellen die die houden allemaal onderling contact met uitlopertjes. Hè. Zo werken de hersenen. Het is altijd mm -hmm. een groot netwerk van zenuwcellen. Dus ook het stukje hersenen wat, wat met het gehoor te maken heeft... Al die zenuwcellen houden onderling contact met, met uitlopertjes, synapsen heet dat. En sommige van die synapsen zijn, die remmen andere zenuwcellen. En, al, en sommige van die synapsen die stimuleren juist andere zenuwcellen om signalen af te geven. Dus een heel netwerk en een evenwicht van remmen en stimuleren. Dat vigabatrin, dat medicijn, dat stimuleert de remmende synapsen. Dat wil zeggen, dus het netto effect is dat het hele dat deel van de hersenen ge, ge, uh, geremd, geremd wordt. Hmm. En uh, dus die zenuwcellen, het effect is dat die zenuwcellen ophouden met te de denken van ik hoor niks, ik moet een signaal afgeven. Ze geven nee, geen ja. signaal af, meer af. Dus de persoon hoort die, in dit geval de rat, hoort die fluittoon dat, niet meer. En dat blijkt ook zo uit te pakken? Ze hebben het wel getest bij die ratten, hè, achteraf, van uh, horen ze die fluittoon nog? En uit die testen bleek dat ze hem niet meer hoorden als ze behandeld werden met, uh, met dit medicijn, dat Vigabitrin. Ja, kun je het nog op een andere manier uh, wegkrijgen? Bijvoorbeeld uh, uh, ja, mensen ja, trainen om daar niet meer naar te luisteren, ja, kijk, te reageren? Ja, kijk, bij mensen is al geprobeerd om de, om de hersenen als het ware te trainen... om die toon niet meer te produceren. Wat ze, wat ze dan deden bij mensen is... Uh, die lieten ze echt uh, een jaar lang twaalf uur per week naar muziek luisteren... gewoon met een koptelefoon op... waar juist de toonhoogte van hun fluittoon uit weggehaald was. Dus ze hoorden een boel geluid en een lange tijd... Mm -hmm. Maar net niet die ene toon waar hun fluittoon op zit. Okay. En, uh, ze hebben, uit dat onderzoek bleek dat dat wel wat hielp. Uh, en hoe dat dan zit, dat weten ze eigenlijk zelf niet. Maar het komt er denk ik op neer dat die, die, die hersencellen die, die net uh, die toon registreren... die net onder en boven die fluittoon zit, dat die heel veel werk krijgen. Ze worden sterk gestimuleerd. En het effect is dan dat ze hun naburige hersencellen uh, gaan juist gaan remmen, dat ze tegen die zeggen, nou, doe het maar kalm aan. En dat zijn net die hersencellen die dus die fluittoon verzonnen. Oké, okay, dus... nou, alles bij een uh, goed nieuws, uh, Arno Jaspers. Hartelijk dank, en we horen je een andere keer. Ja hoor, oké. Okay. Dit was wetenschapsredacteur Arno Jaspers met oorzuizingen. Zo is dat. En hier is, zoals beloofd, aangeschoven Wim van Ekelen. Hartelijk welkom, meneer van Ekelen. Dank u wel. Een prominent VVD-lid, dat in elk geval. En heel veel oud. Namelijk oud-minister van Defensie, oud-staatssecretaris, oud-senator ook nog. En ook oud-secretaris-generaal van de WEU. Dat is de West-Europese Unie. En dat was een soort. Want het bestaat niet meer sinds dit jaar. Nee. Dat was een soort militair samenwerkingsverband van een aantal Europese landen. Uh, um, het is leuk dat u oud-minister van Defensie bent. Want ik wil uh, u. Om te beginnen willen we u even iets voorleggen. Maar even, de huidige minister van defensie. Ja, maar even iets, iets even een ander vraagje nog. Nou. Hoe hoe vindt u het dat politici van uw generatie mastodonten genoemd worden? Dat is tegenwoordig een beetje mode. Ja, nou, weinig mensen weten wat dat betekent, ik. Dus dat trek ik me niet zo aan. Okay. Maar olifanten vond ik altijd wel aardige beesten. Ja, ja zijn het toch ook wel. En wijzen met een gigantisch ja. geheugen, Precies. vooral. Nou, inderdaad. Ja. Maar Even... ik weet niet hoe de mammoet was, hoor. Want die, nee, die nee. bestaat niet meer. Nee, Nou, en de mastodonten gelukkig nog, de huidige mastodonten wel. Even naar minister Hille. Dat is Groot in het Nieuws. Die heeft in een interview in Vrij Nederland... wat uh, vandaag of morgen, geloof ik, verschijnt... Morgen. gezegd dat de missie in Kunduz waar zo politiek zoveel over te doen is geweest... eigenlijk gewoon een militaire missie is. Dat we daar niet omheen moeten draaien, dat de wereld hard is. En in Koemdus is de wereld helemaal hard. En onze civiele politietrainingsmissie is gewoon een militaire missie... zegt die meneer Van Ekelen. Ik vertelde het u net, want u wist het nog niet. Ja, maar ik spreek u nu aan. Ja. U moest een beetje lachen... Toen ja. u hoorde wat hij heeft gezegd. Uh, ja, nou ja, kijk, uh, ik kijk nu even op hoe uh, de Nos het geeft. Die zegt, Koendoes is vooral militair. Mm -hmm. Dus uh, er zit wel heel veel militair in. Ik denk dat dat op zichzelf waar is. Maar of het nou zo vreselijk verstandig is om dat te zeggen. Kijk, ik denk dat uh, de missie daar in eerste instantie toch politie uh, mensen opleidt. Maar als een politieman in een bepaald conflict situatie komt en er wordt op hem geschoten. Dat is nogal wiedes, dat hij terugschiet, ja. lijkt mij. Ja. En daar moet hij dus ook militaire vaardigheden voor hebben. Maar zo verschillend met onze politie is dat niet. Nee. Hm. Nu is daar natuurlijk ontzettende politieke heisa over ontstaan. Binnen no time natuurlijk. Ja, en, want GroenLinks, want die hebben natuurlijk met enige moeite. zijn ze ja. akkoord gegaan met allerlei voorwaarden. En die voorwaarden, die worden nou uh, geschonden. Politieambtenaren die zeggen daar ook dat er wel degelijk gevochten gaat worden. En dat gaat gaat het zelf zeggen. Maar. Dat weet u dan nog ook niet, maar dan vertellen wij u hoe Hille zich hier weer uitpraat. Hij zegt dan ja, nee, ik heb het over de samenstelling van de missie, die is militair, niet over de aard van de. Wat vindt u daarvan? Dat is wel vrij slim, hè? Het is inderdaad slim, maar dat is Hille ook. Uh, kijk, we weten allemaal dat de beschermende groep voor die politiemissie ja. is in. Hoofdzak militair. Er ja. zijn meer militairen dan politiemensen. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij gelijk. Ik zou u zeggen, van het is eigenlijk gewoon een woordenstrijd... en die woordenstrijd is uh, zo gevoerd dat GroenLinks mee kon... maar we weten allemaal wel waar we over praten? Ja, Eigenlijk. dat denk ik ook wel. Maar kijk, het blijft natuurlijk een heel moeilijk probleem. Want hoe leid je politiemensen op in zo'n situatie? Mm -hmm. en, en waar ik zelf nog wel enige aarzeling over heb... is of onze politiemensen echt in staat zijn... om zich helemaal te verplaatsen in die cultuuromslag daar. Ja. Ik had eigenlijk liever Marjousset gehad dan politiemensen. Ja. Er is wat Marjousset. Maar, chaussee, mm -hmm. maar die, zijn, die hebben ervaring opgedaan in Bosnië, Kosovo en zo. Uh, dus die had ik liever gehad daar. Goed, ja. dat is duidelijk. Laten wij het Europa. over Europa gaan hebben. En Juist. over Europa en uh, Nederland met deze huidige coalitie. Want ik bedoel, daar is wel het een en ander over te verhapstukken. Onze collega Joost Vullings van, het radio, van radio 1... Ja, die zei het heel pregnant, ja. hè? Wat zei die Ger, precies? Hij zei... Uh, het Europa-beleid wat dit kabinet wil voeren... daarvoor is deze coalitie de minst geslaagde. Dat vindt u daarvan? Omdat hij anti-Europa moet zijn in de richting van de PVV van Wilders... en omdat hij pro-Europa moet zijn in Brussel. Nou, ik geloof niet dat of dat helemaal juist is. Kijk, het is een minderheidskabinet... die ste dat steun krijgt van de PVV op een aantal punten. Hm. Niet op het beleid ten aanzien van Europa. Dat is heel duidelijk. Dus daar moeten ze inderdaad steun zoeken bij andere partijen. Kijk, ik geloof dat Nederland moeite heeft met het begrip minderheidskabinet. In Noorwegen, Zweden, Denemarken is dat heel gewoon. En dat betekent dus wisselende meerderheden voor veranderende onderwerpen. Dat is waar, maar je kan je voorstellen dat Europa niet om de een of ander... Belangrijker en belangrijker wordt. Hoe moeilijk dat ook is voor sommige Nederlanders om te begrijpen. Het gaat om de, om, de, om de munt. Het gaat, gaan we het met u ook nog over hebben... misschien wel om gezamenlijk buitenlands beleid ooit. Europa wordt groter en groter. En dan wordt het natuurlijk toch wel een probleem... als het niet maar een onderwerp is... maar misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van je beleid. Ik denk inderdaad dat Europa eigenlijk het belangrijkste onderdeel is. Eh, vandaar dat dit kabinet dus inderdaad wel eh, een probleem heeft. Maar gelukkig zijn... Uh, een aantal partijen, uh, D66, uh, uh, GroenLinks, uh, die, die, die toch heel duidelijk Europees zijn. En we hebben nou net uh, deze week gezien hoe het CDA, en uh, met name van Haarsma Buma, fractievoorzitter, CDA? een heel duidelijk uh, pro-Europese lijn voert. Ja. En ik denk dat dat in de huidige crisis ook noodzakelijk is. En, hij, en ja. ik verwacht dat A. ook van uh, premier Rutte. Uh, maar in de tweede plaats, ik verwacht dat ook van het bedrijfsleven. Kijk, het bedrijfsleven heeft zich erg koest gehouden in deze discussie. Maar het bedrijfsleven is het eerste belanghebbende in deze crisis. Dus ik zou die eigenlijk oproepen... Laat nou eens van je horen wat jullie hiervan vinden. Ik zou weer vinden dat iemand als Wientjes moet zeggen, luister ja. eens, wij als, als be een Nederlands bedrijfsleven staan als één man achter een onafhankelijk instituut wat de hele begrotingsdiscipline van Europa voor zijn rekening Bijvoorbeeld, gaat Bijvoorbeeld, maar ja. het liefst zou ik dat natuurlijk nog hebben in de SER, de Sociaal Economische Raad van ja. Die hebben, Die zijn trouwens vrij Europees geweest in het verleden. Kijk, als die uh, een, een uitspraak doen, dan, dan komt die hijsza. Want heel veel mensen ja. praten Europa over Europa en ze weten er eigenlijk de ballen van. <laughs> <Ja>. <laughs> maar bedoelt u daarmee inclusief sommige leden van het kabinet? Uh, nee, nee. Oh, dat, geloven, dat toevallig Nee, niet. nee, nee. Ik, nee ja. De kennis van het kabinet, uh, die sla ik, die ja. sla ik de redelijke orgaan. Maar even, nee. over, de, even over, de, toch over de haalbaarheid van dat voorstel van, van Haarsma Buma. Hè? Een onafhankelijk orgaan wat die crisis moet oplossen... wat landen dwingt tot begrotingsdiscipline. Om daartoe te komen, daar is politieke wil voor. Hij wil dat helemaal uit de politiek halen, maar omdat de Organiseren heb je politieke wil eerst nodig. En als die er is, gebeurt het toch wel. Dus het is toch een beetje een, een, een, een spelletje eigenlijk. Nou, begrijp je be... wat ik bedoel? Ja, Jawel, ik begrijp wel, maar ik geloof niet dat dat, uh, dat dat zo is. In de eerste plaats, een onafhankelijk orgaan... kan natuurlijk niet de crisis oplossen. Een onafhankelijk orgaan is de oplossing. Uh, in Voor die... de toekomst. Ja, voor de toekomst. Ja. In die zin dat als je afspraken hebt gemaakt moet je een onafhankelijk orgaan hebben dat vervolgens toezicht houdt op de uitvoering van die beloftes. Ja. Dat hebben we gemist in het verleden. Wat dat betreft was de euro van het begin af aan... eigenlijk een beetje een mooi weerclub. Ja. Men dacht, zolang als alles goed gaat, nou dan gaat het goed. Ja. Uh, maar men wist niet dat er dit soort van problemen zou komen. Kijk, we begonnen aanvankelijk... en Wim Kok heeft dat laatst ook nog eens gezegd... met het idee van een EMU, een economisch monetaire unie. Ja. Toen kreeg je een monetaire unie, maar de E van economisch beleid... die, die is er eigenlijk... Nooit gekomen. Ja, maar ze hebben het ja. ook altijd verteld als Europese Monetaire Unie... niet als Economisch nee, nee, Monetaire Unie. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is Economisch Monetaire Unie. Ja, dat, dat is, is EMU. Ja. Ja. Ja. Laten we het even de zaak toespitsen naar Griekenland. Uh, er is een discussie of... Uh, er is een Tijd gezegd door bijna iedereen, behalve de PVV en nog wat mensen. Uh, Griekenland moeten we erbij houden. Want als Griekenland eruit stapt, dan krijg je een, uh, een soort van... Uh, Domino-effect. Ja. Domino-effect, dat is het woord. En dan wordt de euro onder, onder water getrokken. En dat kan een economische krimp van 10, 12 procent uh, veroorzaken. Dus dat is een desaster. Nu krijg je steeds meer geluiden van... Nou, misschien moet... Uh, Griekenland er wel uit. Uh, Harold Benink, econoom, die, die, die vindt dat. Ja. Maar ook van Haarsma Buma, zei ook in datzelfde gesprek mee, uh, bij de collega's van NCV: ja. dat hij niet meer uitsluit. En hij zegt: ik, spreek geen, ik, heb hem, ik heb hem nog even doorgevraagd later, toen hij de studio uitkwam. En hij zegt: Nee, het is geen wens van mij, maar ik zie dat gebeuren dat de IMF wel eens die lening niet kan uitbetalen. Ja, nou ja, dat, ik, wie, ik, wie ben ik die iets uitsluit? Maar ik geloof aan de ene kant dat het bijna onmogelijk is dat Griekenland uit de monetaire Unie, uit de euro stapt. In de eerste plaats kan het niet een land kan er niet uitgegooid worden. Uh, dus dan zouden ze er zelf uit moeten stappen. Mm -hmm. Nou, ja. dat zullen ze nooit doen. Want als de drachme weer terugkomt... betekent dat een enorme devaluatie. Terwijl al hun schulden nog wel in euro's zijn. Dus dan ja, maar die worden zijn ze... dan kwijtgescholden, wordt er gezegd. Nou, maar de, gelooft u dat? Ik, ik geloof alles. Dat, <lacht> dat is een voorwaarde ja. die erbij dan Ja, dat uh, moet dat een voorwaarde zijn. Bolkenstein Bolkestein heeft het ook maar dat gezegd. Is, maar dat, ja, maar dat, uh, Bolkestein heeft wat dat betreft... afgezien dat hij een beetje... Aan zijn had gedronken, geloof ik. Maar in, in, in de tweede plaats... Uh, die heeft er geen enkel rekensommetje nee. bij. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Straks na het nieuws hebben we ons uh, uh, politieke panel... met onder andere Thijs Niemandsverdriet van Vrij, Vrij Nederland. Zit je bent al? al aangeschoven. Uh, als je dit zo hoort, uh, gaat dit politieke uh, ellende geven? Want je ziet... De uitspraak van Van Haasma Buma? Of, uh, nee, nou, nee. sorry, ik moet dat wat precies zo zeggen. Uh, dat je een trend bespeurt, althans die bespeuren... Tessel en ik, dat... Het, dat de gedachte om Griekenland eruit te schoppen. nee, of dat ze zelf. Ja, uh, niet, niet. niet meer de allerhoogste ho vorm van ontucht is. Kijk, uitschoppen kan niet. Uh -huh. Dus dan zou het een, een oplossing moeten worden gevonden. dat Griekenland zelf zegt. we gaan eruit. Weg besten. Ja, of dat ze een soort offer they can't refuse uh, krijgen van de andere Europese landen. Dat ze ook nog kunnen. Ja, het, het, het gaat. Dit wordt wordt een heet najaar. Het gaat, het gaat ongelooflijk... Mijn voorspelling is dat het bijzonder hoog op gaat lopen. Mm -hmm. En dat het ook in, in, hier in Den Haag voor, nou niet voor rimpelingen, maar voor grote golven gaat zorgen. Ja. Maar is eh, dat want, want er zal ja. is, dat, is dat zo? Kijk, we hebben van het begin af aan gezegd, Griekenland op zichzelf is behapbaar probleem. We waren bang dat er een soort escalatie zou komen met Ierland, Portugal, Spanje, Italië. Nou, Ierland doet het goed. Portugal is uit de gevarenzone. Spanje heeft geen grote schuld. En Italië... Dat hangt nou, met wel, heel veel druk, Berlusconi, die, die, die, die, die, die moet wel... Dus ik ben eigenlijk ja, een pessimistisch. We hebben ook gezien tot twee keer toen met Italië. hoe eigenlijk een klein gerucht of een kleine gebeurtenis rondom ja. Italië. tot twee keer toen een grote paniek veroorzaakte op de markt. Ik, ik ben zelf in Italië geweest deze zomer. Dat was weliswaar op vakantie. maar ik heb goed de kranten gelezen. Het is daar politiek gezien. en uh, is het daar bijzonder chaotisch. Ja. Het heilig. kan maar zo zijn dat er morgen of volgende week weer iets gebeurt. en da dat het dan uh, nog erger wordt. En het moment dat, Italië, uh, dat er eenzelfde dynamiek ontstaat rondom Italië. als rondom Griekenland, dan zijn we echt gezien. We gaan maar, zo meteen. Ja, ga gaan gaan. Maar Kijk, het grote voordeel van Italië in dit opzicht: Italië verdient nog genoeg. Om zijn rente op schulden te betalen. Het grote probleem in Griekenland is dat ze misschien onvoldoende geld binnenkrijgen. om hun schulden af te ja, lossen. Ja, zij dan wordt het probleem steeds verdiend. erger. Maar nou, er ja, dan gaan... moet je inderdaad wat, wat anders doen. Ja. Precies. We gaan zo meteen na het nieuws wat er aan zit te komen. verder met uh, wat Geral zei, ons politiek panel. waar Thijs Niemands die wil hoorde. en gelukkig ook uh, meneer Van Ekelen bij blijft zitten. pakken we ook Europa. en ook de politieke ja. gevolgen nog even op. Maar toch nog even één ding. alvast als aankijl. dat je meneer Van als het allemaal zo moeizaam gaat in Europa. De kiezer ziet dat. En die ziet dat de politici er tot nu toe niet veel van bakken. Is koren op de molen van, de, van, van een partij als de PVV. Die zegt dat hele Europa moeten we opblazen. Dat is veel belangrijker de dan SP. de islam. Ja. Nee, dat, dat is inderdaad een enorm gevaar. En daarom pleit ik dus hoor dat de werkgevers. Maar eigenlijk ook de vakbonden. Samen met de serre, zoals ik eerder al noemde, zeggen Europa is echt levensbelang voor Nederland. Ja. Hm. Wintjes heeft het ook wel gezegd hoor, in een kolom van hem, maar ja. dat zou iets luider kunnen, hm. wat u betreft. Met ja. ja. een megafoon of zo. Ja. <laughs> met een megafoon op het plein. Ja. Oké. Okay. Wij gaan even ruimte maken voor uh, het, de rest van het wereldnieuws, want het is niet allemaal Den Haag natuurlijk, wat de klok tikt. En zijn dan bij u terug met Villa VPRO vanuit Den Haag met ons eigen politieke vragenuur met Thijs Niemand van Vrij Nederland, Wim van Ekelen van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 Het Petrol Heids, Bas van Werven en Carlo Brandsen. Noem een merk uh, en ze komen daar met nieuws behalve... Iedere zaterdagmiddag om 2 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.